7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Voor het referendum geen geld meer voor Athene. Psychiatrische patiënt overlijdt na opnameweigering ziekenhuis en toezeggingen president Syrië sceptisch ontvangen.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 Duizenden Occupy-betogers hebben de op na grootste haven van de VS geblokkeerd. Het scheepvaartverkeer ligt daardoor plat. Eerder deze week liepen de protesten uit de hand nadat een betoger zwaar gewond was geraakt... toen hij een traangasgranaat tegen zijn hoofd kreeg. Inmiddels hebben ook de vakbonden zich in Oakland bij de Occupy-betoging aangesloten.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 Dan is weer nog, eerst in het oosten nog wat zon. In de loop van de dag meer bewolking en in de avond kan een spat regen vallen. Zeer zacht, maximaal tussen 15 graden aan de kust en 18 in Limburg. Ook morgen zacht, het is dan wisselend bewolkt en overwegend droog. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is nog een vrij normale spits. De meeste vertraging op dit moment op de a 12 Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 7 kilometer tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Nog een vallende video door een ongeluk op de A50-gezollen richting Apeldoorn. Daar staat tussen knooppunt Hattembebroek en Heerde 3 kilometer. Bij Heerde is de linkerrijstrook afgesloten. Zeg Frits, die 300 bossen rozen die je voor dat feest hebt geleverd...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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. ING kregen de afgelopen dagen flink van langs op de beurs... de onduidelijkheid en onzekerheid over de eurocrisis... in Griekenland speelt de bankverzekeraar parten. We spreken zo topman Jan Homme. Hij heeft nieuws. We vragen hoe hij vanochtend wakker is geworden. Nou, in Griekenland waarschijnlijk niet zo fijn. De, de geldkraan gaat voorlopig dicht. En wat willen ze nou met die euro? Het referendum gaat in kern om niets anders... dan om die vraag... Möchte Griekenland in de verblijven, ja of nee? Willen ze bij de euro, ja of nee? En krijgen ze voorlopig nog een euro? Nee. gaat voorlopig geen cent naar Griekenland. De to al toegezegde 8 miljard euro noodhulp wordt vooralsnog niet uitbetaald. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy besloten dit even voor middernacht. na een gesprek met de Griekse premier Papandreou. Les Européens, comme le FMI ne pourront envisager de verser la sixième tranche du programme d'aide à la Grèce que lorsque la Grèce aura adopté l'ensemble du paquet du 27 octobre et que toute incertitude sur l'issue du référendum aura été levée. Onze president Sarkozy zei dat Griekenland pas weer geld krijgt... als duidelijk is dat ze het voorgestelde hulppakket accepteert. Wij gaan naar Cannes, want daar is uh, correspondent Ron Link. Ron, behalve dat Merkel en Sarkozy hebben besloten... dat er geen geld meer gaat naar uh, Griekenland voorlopig... hebben ze ook eisen gesteld aan het referendum hè, dat Papandreou mm -hmm. wil houden. Vertel eens, waar komen die eisen op neer? Ja, het belangrijkste is de snelheid. Papandreou had eerder laten doorschemeren dat hij dat referendum mogelijk pas begin volgend jaar zou willen houden. Dat duurt Sarkozy en Merkel veel te lang. Ze willen dat hij het binnen een maand moet organiseren. Dus waarschijnlijk wordt dat gehouden op 4 december. Nou, we hoorden al zeggen over die geldkraan die wordt dichtgedraaid. De Grieken hadden gevraagd van hangende dat referendum zouden we dan toch alsjeblieft aanspraak kunnen maken op die 8 miljard euro. Daar komt niks van in. Dus dat is de tweede maatregel die ze hebben getroffen. En tot slot ja het Geduld is op. De Grieken moeten met de billen bloot eh, antwoord geven op die fundamentele vraag. Willen jullie nou eigenlijk nog wel bij de euro blijven? Kortom, ze moeten snel kleur bekennen en tot die tijd krijgen ze geen cent meer. Toch Ron, zal de rest van de eurozone dat geduld moeten opbrengen? Want dat referendum is niet van tafel. Dat betekent dat dat iedereen dus moet wachten tot de Grieken hebben gestemd? Nou, Daar uh, is de onduidelijkheid over ontstaan. Hè. Op de beurs werd daarop uh, ook gereageerd. Omdat men vreest dat het uh, Griekse referendum alles gaat vertragen. Sarkozy en Merkel hebben gisteravond geprobeerd om een deel van die onrust weg te nemen. Door bijvoorbeeld te zeggen dat uh, aankomende maandag Duitse en Franse ministers van Financiën... al met elkaar om de tafel gaan om de rest van dat Europese akkoord dan versneld in te voeren. Dus dat deel zonder Griekenland wordt uh, verder ingevoerd. Dus dat, dus dat is ook een geruststelling aan andere landen die mogelijk... In, op korte termijn in de problemen kunnen komen moet je denken aan Italië of Spanje dat zij gegarandeerd weten dat uh, dat reddingsplan voor Europa verder gaat met uitzondering dus van Griekenland dus men probeert de indruk te wekken dat ondanks Griekenland gaat het werk gewoon door oké, okay, nou we gaan, uh, komen zo bij jou terug eerst eens mm -hmm. even naar Athene naar onze correspondent Corny Keese want Corny, we zijn natuurlijk erg benieuwd hoe er in Griekenland is gereageerd op deze eisen vanuit Europa, vanuit Duitsland en Frankrijk, Merkel en Sarkozy, over de inhoud van het referendum en over het tijdstip. Ja, nou, er zijn natuurlijk nog niet veel uh, officiële reacties. Uh, we weten natuurlijk al van de afgelopen dagen dat er ook hier grote verdeeldheid is. Uh, ja, eigenlijk zat men hier ook een beetje te wachten op de reactie van de minister van Financiën, Venizelos, die uh, ja, uh, twee dagen geleden in het ziekenhuis was beland. En daar hadden we nog niets over gehoord. Nou, die zegt dus dat uh, de deelname van uh, de euro niet de vraag moet zijn bij het referendum. Dus dat zou misschien betekenen dat die er niet mee eens is. En er zijn natuurlijk ook in de regering ministers die zeggen... we willen geen referendum, we zijn daar tegen. En dezelfde uh, ja, twijfels zijn er ook in de parlementaire fractie van de, van de partij. Ja, aan de andere kant kan het betekenen, uh, Connie, dat Venizelos zegt van het staat buiten kijf. Het is geen discussie of, nee, of Griekenland in de eurozone blijft. Dat, dat staat vast. Of, of is dat dan te ver? Gedacht. Ja, nou, kijk, als je, als je naar uh, de regering kijkt en ook naar de bevolking, denk ik, dan, uh, dan willen ze ook allemaal de euro. Hm. Hè? Dat zijn de, de gevoelens op dit moment. Maar wat ze niet willen, is uh, bijvoorbeeld uh, nog eens een keer tien jaar uh, onder supervisie. En nog eens een keer uh, tien jaar uh, zulke strenge bezuinigingen, die inmiddels de economie uh, hebben stilgelegd. En die hier tot ja, bijna armoede leidt. Oké, okay. uh, ook even ingaan op. Uh, uh, die andere uh, opmerkingen van Merkel en Sarkozy... Ron gaf het al aan, voorlopig geen miljard, nieuwe lening, ja. de 8 miljard <laughs> euro. Uh, hoe hard wordt Griekenland getroffen... door het voorlopig niet uitbetalen van dat bedrag? Nou ja, kijk, uh, ze hebben natuurlijk al nu een paar uh, maanden gewacht... op die 8 miljard. En uh, de regering heeft altijd gezegd... tot midden november kunnen we het uithouden. Uh, als dat referendum, als... Hè, want het is natuurlijk nog helemaal niet, steeds niet zeker... Mm. of dat referendum er echt komt. Uh, op 4 of 5 december komt... Uh, wat nu uh, de bedoeling is, ja, kunnen ze dan die paar weken nog uithouden. Dat is, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, het zal niet makkelijk worden. Dat, uh, want het is nu al duidelijk dat uh, bepaalde betalingen zijn uitgesteld. We weer terug naar Ron Linker in Cannes. rond bij de G20. Uh, ja, de schaduw van Griekenland valt daar natuurlijk zwaar overheen. Over die top, kan Sarkozy dat toch nog een succes van maken? Kijk, de bedoeling was dat Sarkozy hier vandaag uh, een Europees plan zou presenteren. Een, een eenduidig antwoord op de eurozonecrisis. Dat hadden Amerika, de Chinezen, de Brazilianen uh, gevraagd aan Europa. En dat antwoord dat, dat is er niet. Of dat is op dit moment onzeker, doordat de schaduw van het Griekse referendum eroverheen hangt. Uh, dus het speelt wel degelijk een rol. Gisteravond. Tussen al die crisisoverleggen door had president Sarkozy bijvoorbeeld een diner met zijn Chinese collega, de president Hu Jintao. Ongetwijfeld ging het daar over, de, waar we het ook al eerder over hebben gehoord, de Chinese deelname aan dat Europese reddingsplan eventueel. Nou, De Chinezen waren heel duidelijk. Zolang er geen duidelijkheid is over Griekenland, gaan wij niet ons committeren aan dat reddingsplan. En zo zie je dus dat dat ook waarschijnlijk in de marges is van de G20-vergadering, die formeel pas in de loop van deze middag begint, dat dat absoluut absoluut een rol blijft spelen, ja. Gaat er voorafgaand aan de middag nog iets gebeuren, Ron? Zijn er nog gesprekken vooraf? Er is uh, uh, De hele ochtend is nog vrij en... De, er is sprake van een vergadering tussen uh, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje over uiteraard dat Griekse referendum. Mogelijk is dat bedoeld om ook tegen die landen, Italië en Spanje, die nu in de wachtkamer zitten, uh, duidelijk te maken dat, let op, uh, Griekenland heeft dan uh, een vraagteken gezet. Maar wij gaan door met de uitvoering van dat reddingsplan. Maak je niet al te veel zorgen. Nou, Ron Link, vanuit Kant, dankjewel. En ook uh, Corny Keizer in Athene. De financiële wereld kijkt natuurlijk ook met argusogen ogen naar de G20... en alles wat er rond Griekenland gebeurt. Straks bestuursvoorzitter Jan Homme van ING... ook over de resultaten van zijn bank in het derde kwartaal. Eerst naar de verkeersinformatie bij de AWB John Sahoka. Toch een vrij normale ochtendspits met in totaal 45 kilometer. De meeste files op dit moment in het midden van het land. Daar staat één opvallende file door een ongeluk op de A50... zolle richting Apeldoorn. Er staat tussen Knopend Hattem-en-Broek en Hattem drie kilometer. En bij Hattem is de linkerreis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Tweede Kamer is begonnen met het behandelen van de afzonderlijke begrotingen van de ministeries. Deze week is het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de beurt. Maxime Verhagen staat aan het roer van dit ministerie. Het veel onderwerpen bestrijkt, bijvoorbeeld ook kernenergie. Komt er nu wel een extra centrale of niet, die tweede kerncentrale in Borselen? Borselen is uh, veilig, Borselen 1, maar ja, het kan altijd beter. Borselen 2 komt er pas als het helemaal veilig is, zegt minister Verhagen. Meneer Verhagen, die tweede kerncentrale, komt die er nog? Als er een aanvraag uh, ingediend wordt die uh, voldoet aan uh, de uh, veiligheidseisen die wij stellen, dan kijken wij wel naar een, een vergunning. Maar het is aan bedrijven om zelf te bepalen of zij het winstgevend achten om een centrale te bouwen. Ja, Delta zegt de kosten zijn enorm hoog en het is maar de vraag of we dat terugverdienen, dus misschien doen we het wel niet. Ja, dat is dan aan hun. Ik bouw geen kerncentrale, ik beoordeel of men voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Dat is ook de reden dat wij in Europa hebben afgesproken dat iedere centrale dat daar gekeken moet worden of... Uh, men uh, aan de hoogste veiligheidseisen voldoet. Wij hebben hier ook in Nederland een kerncentrale. Daarvan zijn nu de eerste resultaten van dat onderzoek... zijn vandaag bekendgemaakt. Het geeft aan dat men uh, ruim binnen de marges van de wetgeving... van de veiligheidseisen die we stellen blijft. We zullen dat verder nauwkeurig bestuderen... omdat ik niet over één nachtje ijs wil gaan als het over veiligheid gaat. Ze zeggen, de veiligheid kan beter... Klopt. Uh, op basis van, uh, van de wetgeving die wij hier in Nederland hebben... om juist die uh, veiligheid optimaal te kunnen uh, zekerstellen... is het zo dat als men uh, verbeteringen door kan voeren... dat men dat ook moet doen. Dus ook al blijft men volledig binnen de marges, ruim binnen de marges... en is er geen twijfel over de veiligheid... dan nog, als er mogelijkheden tot verdere stappen om de veiligheid nog beter te garanderen gezet kunnen worden... dan moet men dat doen op basis van de huidige wetgeving. Toen u net begon als minister, toen ging u daar kijken... toen zei u van, uh, ja, die kan er best snel komen, die tweede centrale. Nu lijkt het er allemaal heel anders weer uit te zien. Wat ik uh, gezegd heb, wat het kabinet ook heeft vastgesteld... is dat wij voornemens zijn zeg maar, stappen te zetten dat als er een aanvraag komt... die voldoet aan de hoogste veiligheidseisen en de voorwaarden die wij stellen... dat wij dan ook bereid zijn om een vergunning af te geven. Dat ik op basis ook van de initiatieven die er uh, lagen... dat ik de verwachting had dat binnen deze kabinetsperiode... een vergunning uh, zou kunnen worden afgegeven. Ja, Bedrijven houden graag de hand op bij u, zeker in crisistijd. Doet u nog een duit in het zakje? Gaat u Delta geld geven? Nee, uh, want we hebben eerder gezegd dat wij geen kerncentrale bouwen, maar dat wij een vergunningaanvraag beoordelen... als een particulier bedrijf, als een bedrijf zo'n aanvraag indient. Maar zij moeten beoordelen of ze dat winstgevend of rendabel achten. En als ze het niet zien zitten, dan komt die er niet? Als er geen aanvraag wordt ingediend door hun of door een ander, dan komt die er niet. Als er wel een vergunning wordt aangevraagd... omdat een bedrijf een nieuwe kerncentrale in Nederland zou willen bouwen en die voldoet aan alle strenge die wij stellen, dan kan het wel. Maar u wilde het zo graag? Uh, maar ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat de Nederlandse regering geen kerncentrale bouwt... dat het aan bedrijven is om zelf die investeringen te doen. Minister van Hagen, van Economische Zaken was dat. Peter Blok sprak met hem. Tien voor half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De grootste internationale bank van ons land met een balans die twee keer zo groot is... als de hele Nederlandse bruto binnenlandse product... ING kwam een kwartiertje geleden met de resultaten over het derde kwartaal. De netto-winst kwam uit op 1,7 miljard euro. Bestuursvoorzitter van ING, Jan Homme, goedemorgen. Goedemorgen. 1,7 miljard euro winst maken in deze roerige tijden... en dan tegelijkertijd gaat u fors saneren. Waarom? Ja, kijk, de winst is natuurlijk voor een groot gedeelte ook bepaald... door wat activiteiten die wij verkocht hebben. Dus als u die er aftrekt, dan is het 1,3 miljard. nog steeds een, een heel groot bedrag. Ja. Uh, maar wij zien duidelijk dat, dat er veranderingen op komst zijn in de wereld. En ik denk dat we niet moeten wachten totdat die er zijn. Uh, wij zien dat uh, de technologie voortgaat, dat onze klanten andere producten, andere dingen willen. Ja, daar zullen we toch op moeten inspelen. Wat betekent dat voor uw personeel? Ja, helaas betekent dat in de retailafdeling van Nederland dat er ontslagen zullen gaan vallen. Hoeveel? Uh, dat zijn er ongeveer 2000. Uh, maar dan gaan er gaan dus ook 700 plaatsen, arbeidsplaatsen weg die door... Uh, externe krachten worden ingenomen. Die zijn onderdeel van die 2000? Nee, nee, dan komt er... dat komt er nog bij. Ja. Ja. U zegt, meneer Homme, die tijden zijn uh, snel aan het verslechteren. Uh, wat betekent dat uh, voor uh, de banken? Hoe is het bijvoorbeeld met onderling uh, geldverkeer tussen de banken... en met het vertrouwen in elkaar? Nou, dat is moeilijk geweest, denk ik, in het derde kwartaal. <tacht> dat hebt u ook kunnen zien dat een aantal mensen problemen hadden... om hun financiering op orde te krijgen... Uh, gelukkig zijn wij daar heel snel mee begonnen dit jaar. Wij hebben de financiering voor 2011 in feite meer dan voldaan. Uh, wij zijn nu al bezig met uh, ons voor te bereiden voor volgend jaar en we hebben al een aantal van die financieringen gedaan. Uh, wij zijn in staat geweest om onze activiteiten uh, die wij hadden, om daar de, de juiste financiering voor te vinden. Dus we hebben daar geen problemen mee gehad. Nee, dus, um, en, en hoe zit het met het, het verlenen van kredieten, van leningen aan bedrijven? Want bedrijven klagen dat, dat, dat het steeds moeilijker gaat. En dat daardoor het gevaar ontstaat dat de economie vastloopt. Nou, een van de dingen waar ik al heel lang voor waarschuw... <coughs> is dat er zoveel op de financiële sector afkomt. Eh, zoveel regelgeving, ook zoveel eh, eisen van nieuw kapitaal. Allemaal heel snel, een hele korte periode dat dat het gevaar oplevert dat eigenlijk banken hun normale functie niet kunnen doen. Uh, gelukkig kunnen wij dat wel. We hebben uh, dit afgelopen kwartaal 8 miljard aan nieuwe leningen geplaatst... Uh, ten dele in de uh, consumentensector, ten dele in de, in de businesssector. Maar kunt u dit blijven volhouden? Want in feite geeft u nu een waarschuwing af. Nou, ik geef een waarschuwing al heel lang... dat als het zo snel, uh, dit stapelproces uh, zo snel gebeurt en, en, en zo indringend gebeurt... En dat kunt u ook zien aan de waarschuwingen die er gegeven worden door internationale financiële instellingen. Dat het gevaar oplevert dat daardoor de economie niet de noodzakelijke instroom krijgt die het nodig heeft. Dan naar Griekenland. Vorige week werd bekend dat de banken de helft van de Griekse schuld gaan kwijtschelden. U wilde toen nog niet zeggen hoeveel dat Griekse avontuur u kost. Nu wel? Ja, ik kan zeggen dat het ons 467 miljoen heeft gekost dit, dit kwartaal. Uh, dat is een afschrijving, een, wat dan een, een heet een impairment, uh, afschrijving naar marktwaarde. We hebben dus nu onze uh, Griekse bezittingen, die behoorlijk klein zijn trouwens, die zijn heel snel afgenomen. Uh, nu afgewaardeerd naar uh, 40 cent tegen de euro. En toch kreeg u er behoorlijk van langs hè, afgelopen week op de beurs. Uh, er ging bijna 14 procent af op een gegeven moment. Hoe heeft u dat, bedre hoe heeft u dat ervaren? Nou. Kijk, wij hebben dus. Een, ik kan ook zien op de dag dat, uh, dat het akkoord bekendgemaakt werd, dat grote akkoord, dat wij de grootste stijger waren. Dus we zijn heel snel gestegen. Dan loop je het risico dat als het een beetje tegen zit, dat je ook een van de snelste dalers bent. Ja, noemt u dat zo een beetje tegen zitten als het referendum in Griekenland wordt aangekondigd? Nou, hoe, hoe kijkt u daarnaar? Ik ben buitengewoon teleurgesteld dat, uh, dat we uh, dit soort van processen zo moeten voeren. Ik denk dat het niet goed is voor Europa. Het is niet goed voor de economie van Europa. Ik denk dat het niet goed is voor de landen. Ik denk ook niet dat het goed is voor Griekenland. Wie verwijt u dat? Ja, het, het systeem op de een of andere manier komt niet tot een, uh, tot een conclusie. En het duurt te lang. En er zijn voortdurend allerlei nieuwe overwegingen die spelen, die het moeilijk maken om snel resultaat te boeken. Ja, nu dus ook weer. Hè? Griekenland komt al met dat referendum. Dan draait nu Europa de geldkraan voorlopig even dicht. Um, ik kan me voorstellen dat u daar niet lekker van wakker wordt s ochtends. Nee, niet alleen dat ik niet lekker wakker word, ga er ook niet lekker mee naar bed. Nee. Uh, ik vind het uh, zorgelijk dat, uh, dat dit gebeurt. En het is buitengewoon, uh, jammer ook voor de economie in, in Europa, maar ook voor het gezicht dat Europa in de wereld heeft. Ja, verwacht u dan, meneer Homme, totdat de Grieken eindelijk besloten hebben een neerwaartse spiraal, ook in de koersen, dat u nog meer verlies gaat leiden op de beurs? In de beurs onvoorspelbaar. daar doe ik geen uitspraken over. Wij, wij runnen het bedrijf zoals wij denken dat het bedrijf in, in deze moeilijke tijd gerund moet worden. En ik denk dat u kunt zien dat we alles, alles proberen te doen wat mogelijk is om uh, de goede koers te houden. En uh, ja, Ik denk dat, uh, dat dat onze taak is, wat er dan gebeurt in de markt. Daar zullen we erheen moeten varen. Suze, voorzitter van ING, Jan Homme. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Vijf minuten voor half acht, je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan nog eventjes naar Joris van der Kerkhof. Een kaart, één kaart voor alles, die ook nog eens uh, niet kapot gaat in de was. De OV-chipkaart is de oplossing voor al uw openbaar vervoer. Of niet, Joris? Ja, uh, het is handiger dan handig. Want uh, die strippenkaarten, die, uh, ja, die waren toch uiteindelijk... Uh, die, die zagen er niet uit uh, als je ze uh, niet dagelijks uh, gebruikte. En uh, trouwens, die, die strippenkaarten, die kon je ook gewoon, uh, daar kon je ook mee vervalsen. Hè? Ja, natuurlijk. Uh, kaarsvet hoorde ik op het schoolplein, maar dat is al tientallen jaren geleden. Ja, want 31 jaar geleden is die ingevoerd. Aldo Marcus is van de reizigersvereniging Rover. Uh, vandaag is het vandaag een speciale dag voor de OW-chipkaart, omdat die nu overal ingevoerd wordt? Of is het vandaag vooral uh, de dag van vroeger, van de strippenkaart? Ja, dat laatste is heel uh, aantrekkelijk om dat te doen. Nee, het is nu eindelijk de dag dat je met die chipkaart met de billen bloot moet. Uh, je kunt niet anders. Ga er nou maar eens een keer wat moois van maken. We hebben jarenlang de tijd gehad, maar door allerlei overleg met allerlei partijen. En iedereen wilde het sausje zijn eigen kleur geven. Uiteindelijk is er een heel onoverzichtelijk product nu op de markt. Het is nu een uitdaging aan de vervoerbedrijven en aan de provincies en aan de, aan de grote steden. Maak er nou eens iets aantrekkelijks van waar de reiziger gemak van heeft. Hadden jullie bij Rover al die cursus gehad dat als je het positief brengt dat het dan beter overkomt? Het, het, het, het, het lijkt altijd alsof wij ergens tegen zijn. Nee, wij zijn tegen verkeerde ontwikkelingen. Die wil je tegenhouden en dat gaan jullie dan uitzenden. Dat is weer handig. <lacht> ja, dat is een beetje pingpong. Nee, het is natuurlijk... Best, maar het is vandaag ach, best een trieste dag, hoor. Ik bedoel, er zijn hele generaties opgegroeid met de strippenkaart. Gewoon zonde dat, uh, dat, dat dat ding weg is, want daarmee liepen we voorop in Europa. Ja, en hier lopen we achteraan, want die, die, die, de kaart zoals die nu gebruikt gaat worden... wordt al in heel veel landen gebruikt. Ja, op zichzelf. Wat weer bij het chipkaartproject in Nederland uniek was... is dat we hem uh, voor het hele land wilden uitrollen, he, voor het hele openbaar vervoer. Dat is misschien ook wel de valkuil geweest, waardoor uh, de, we wilden te veel tegelijk met hem. We moesten per kilometer gaan betalen, we moesten uh, in plaats van met geld met plastic gaan betalen. Dan ging het Rijk de prijzen niet meer betalen, maar dat moesten de provincies gaan doen. Het is eigenlijk veel te veel in één keer. Ik ben bang dat het daar een beetje is fout gelopen. Geen regie, geen, geen, geen regiefunctie. Ja. Uh. We staan hier bij het station van Amersfoort. Als je mensen vraagt van uh, hoe zit het nou met de strippenkaart en, uh, en de OV-chipkaart. Nou, de mensen weten het allemaal wel. Zien vandaag ook niet echt als een speciale dag. Je ziet ook verder niemand hier uitleg geven over dat het de laatste dag van de strippenkaart is. En dat je je OV-chipkaart moet, uh, moet gebruiken. En nog even heel kort, twee twee flats verderop. Daar zit de plek uh, waar de chipkaart gemaakt wordt, beveiligd wordt, uh, verzonnen wordt. Daar gaan jullie vandaag iets doen. Wat gaan jullie daar doen? Ja, we gaan toch maar aan de nabestaanden van de strippenkaart een, een krans of een bloemstuk brengen. Ik heb het nog niet gezien zelf. Uh, beetje ludiek, maar toch ook weer met onze wensenlijst uh, erbij. Jongens, maak die kaart nou Aantrekkelijker, Maak hem simpeler. Uh, laat okay, en die, die lijst die had u net ook al uh, verteld. Ja. Dat is helder. En een dag na alle zielen dus uh, zo'n zo rouwkaart. Nou, uh, of zo'n rouwkrans. Dat is te zien. Dat gebeurt in de loop van de ochtend, Oké. Okay. Vergeet niet uit te checken, Joris. Heb je dat al gedaan? Ja, ja. Nee, ne, ne, ne, ne, ik loop weer naar binnen. Okay, dat ja. kan toch nog wel dan, he? Ja, volgens ja. mij wel. Ik, ik zou het zeker doen in ieder geval. Anders loopt dat zo op, hè. Ja, oké. Okay.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 Duizenden ontslagen bij ING en voorlopig geen nieuwe lening voor Griekenland. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. U hoort het net al 2700 banen weg bij ING. 2000 banen verdwijnen binnen het bankbedrijf en nog eens 700 worden extern geschrapt. Met die reorganisatie wil het concern de kosten drukken en de resultaten opvijzelen. ING schrijft in het derde kwartaal 467 miljoen af op Griekse staatsleningen. Griekenland krijgt voorlopig geen nieuwe lening van de EU en het IMF. Die 8 miljard waar vorige week nog groen licht voor werd gegeven... komt pas vrij na het Griekse referendum. Dat hebben bondskanselier Merkel en president Sarkozy gezegd... na crisisoverlegging kan. De Grieken moeten eerst instemmen met alle afspraken... en dan moet het referendum ook nog een positieve uitkomst voor de euro hebben, zei Merkel. Die zesde tranche kan eerst uitgezahlt worden... wanneer Griekenland alle... ...teilen de entscheidung van 27. oktober aangenomen heeft en zusätzlich jeder zweifel hinsichtlich des ausgangs des angekündigten referendums ausgeräumt is... ...also dieses referendum positief in Richtung euro abläuft. 4 of 5 december kunnen de Grieken mening geven over het Europese noodpakket. De vraag die ze dan voorgelegd krijgen wordt waarschijnlijk of ze vinden dat Griekenland in de eurozone moet blijven.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 Aan zijn hoofd was hij meerdere plekken gewond. Zijn neus was gebroken. Uh, ja, de geperforeerde long, waar anderhalf liter bloed in zat. Hij was heel mager gewoon.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 Aanvaarding door Syrië van een vredesplan van de Arabische Liga heeft geleid tot sceptische reacties binnen en buitenland. Volgens de Syrische oppositie probeert president Assad alleen maar tijd te rekken. En de VS wil daden zien in plaats van woorden. Het plan voorziet onder meer in de terugtrekking van het leger uit de steden. En een dialoog met de oppositie en het vrijlaten van politieke gevangenen. De politie van Texas doet onderzoek naar een filmpje van een rechter die zijn dochter afranselt met een riem. Dat gebeurde in 2004. Die dochter heeft al een paar dagen geleden op internet gezet... en het is al meer dan 600.000 keer bekeken. Bend over that bed. Bend over that bed. Bend over the bed. Bend over the bed. De vrouw zegt dat ze hulp wil voor haar vader. En die zegt dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan zijn dochter... maar tegelijkertijd vindt hij dat hij niks verkeerds heeft gedaan... en dat het erger lijkt dan het was. Die rechter in Texas behandelt onder meer zaken over kindermishandeling. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In grote lijnen verandert het weer de komende dagen weinig... met over het algemeen vrij veel bewolking en soms een beetje regen...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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 80 kilometer file is het een vrij normale ochtendspits. Toch een paar opvallende files door ongelukken. Op de A8 richting Amsterdam. Daar is bij Oostzaan ongeluk gebeurd met twee auto's en een motorrijder. Er staat inmiddels vijf kilometer. Bij Oostzaan is de linker, ook afgesloten. Op de A50 zullen naar Apeldoorn. Staat bij Hattem nog drie kilometer na ongeluk. Daar zijn inmiddels alle ook weer vrij. En een pechgeval zorgt voor extra vertraging op de A58. Breda naar Tilburg.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 Daarin honderden meldingen van diefstal, van geld en sieraden van kwetsbare bewoners. Vanavond in Meldpunt 5 voor half 8, Nederland 2. 8 minuten over, half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via nos.nl en daar leest u dan meer over het plan van de Arabische Liga voor Syrië. En Syrië heeft de liga beloofd dat er een einde komt aan het geweld in het land. De Syrische president Assad trekt volgens de liga meteen zijn troepen terug uit uh, alle belegerde steden. We gaan er maar eens over praten met Midden-Oosten-specialist Nicole de Vever. Nicole, hoe moeten wij dit interpreteren? Zou dit goed nieuws kunnen zijn na maanden, geloof ik, zeven in totaal van bloedvergieten en duizenden doden? Ja, als dit zo door zou gaan, dan zou het heel goed woord, uh, uh, nieuws kunnen zijn. En echt te sprake zijn van een doorbraak. Hij belooft niet alleen de tanks terug te trekken. Hij belooft ook te stoppen met het geweld. Hij zegt: Ik ga de politieke gevangenen vrijlaten. En journalisten en waarnemers die worden toegelaten. En binnen twee weken wil ik ook nog eens om de tafel gaan zitten met de oppositie. Maar er is nogal wat sceptisch en niet uh, voor niks. De man heeft natuurlijk een ja, traditie nu bijna van uh, verbroken beloftes. En de Arabische Liga, die deze afspraken zelf heeft. Die zegt, we zijn er blij mee, maar we zijn pas echt blij als ze echt worden uitgevoerd. Ja, en ondertussen laat de Syrische werkelijkheid ook wat, ja, weinig ruimte eigenlijk voor veel optimisme. Uh, ja, het bloedvergieten gaat door van beide kanten. Overigens ook uh, deserterende soldaten die, uh, die gebruiken geweld en daar vallen ook veel slachtoffers. Dus ja... Niet echt heel veel optimisme op dit moment. In nee, bovendien, Nicole, de Arabische Liga kan dit afspreken met Assad. Maar als het volk zich nog steeds keert tegen Assad, dan blijft het probleem toch nog altijd bestaan. Ja, want stel nou dat, uh, dat Assad echt uh, de daad bij het woord zou voegen en de troepen terug zou zeggen, de zetten, uh, trekken. Uh, de, de, de steden, die worden dan van de demonstranten. De mensen gaan de straat op en die vieren feest. Nou, niemand kan zich daar eigenlijk uh, iets bij, bij voorstellen. Er zijn nu alweer massale demonstraties uh, aangekondigd. Ook om te testen of uh, dit in, uh, in werkelijkheid uh, iets voorstelt. Ja, en op korte termijn kan dat al eigenlijk bekeken worden. Omdat er dus een belofte is om journalisten toe te laten en waarnemers. Dus uh, ja, als dit weer een poging is op tijdrekken, dan, uh, dan wordt dat snel zichtbaar. Ja, toch um, heeft Assad wel uh, dat plan van de Arabische Liga aanvaard. Hij heeft het in ieder geval toegezegd. Waarom? Nou, hij uh, bevindt natuurlijk in een moeilijke situatie. Uh, hij moet wat? Hij raakt steeds verder geïsoleerd. Hij is door alles en iedereen veroordeeld. Uh, de, zijn Arabische vrienden, of nou ja, zo'n goed vriend was hij nou ook weer niet, ook. Ja, en de verhalen over deserterende soldaten, die nemen toe. Uh, die vechten tegen zijn leger. Daar lijken er steeds meer bij te komen. Het protest, stop maar niet. Dus het kan ook een, een poging zijn om, om tijd te rekken. En ja, uh, hij moet iets. En wat vindt de oppositie daarvan? Heb je daar al wat van gehoord? Nou, die ziet er bij de geheil in. Die zegt, ja, wij kunnen ons niet voorstellen dat hij zich nou uit de, de, de steden terugtrekt en die zegt ook, ja, als hij met ons wil praten... er is eigenlijk maar één agendaonderwerp voor in ons... en dat is een datum wanneer hij van plan is te vertrekken. En dan is er ook nog uh, vrij veel verdeeldheid binnen de oppositie. Sommigen zeggen, nou, wij gaan echt niet met hem onder tafel zitten... anderen zijn daar meer toe bereid. En wat Assad misschien ook probeert te doen is... te laten zien hoe verdeeld die oppositie is... om zo toch mensen te laten zien van... ja, uh, jullie kunnen wel niet blij gelukkig zijn met mij... maar als ik vertrek, waar, waar geef je het land dan... Aan in handen een verdeelde club die misschien uh, voor veel meer ellende gaat zorgen voor sectarisch geweld. Dus wellicht dat hij ook op die manier ook aan zijn Arabische collega's wil laten zien. Als ik vertrek, jullie kunnen maar beter met mij zaken doen. En de Arabische Liga op hun beurt, die willen niet weer een Arabische leider zien vallen op de wijze zoals Gaddafi is gevallen. Ja, nog even Nico, want er zijn helemaal geen waarnemers in het land. Uh, wie gaat erop toezien dat Assad doet wat hij belooft? Nou, hij heeft dus gezegd dat hij uh, mensenrechtenorganisaties zal toelaten. Uh, dat zou op korte termijn al moeten gebeuren. Journalisten mochten er tot nu toe niet in of mondjesmaat. Die zouden ook vrij mogen gaan rondkijken. Uh, de liga wil ook met uh, officials het land in. Ja, en uh, Het wordt afwachten of dat echt gaat gebeuren. En of die waarnemers ook echt overal naartoe mogen. En niet alleen maar naar de plekken die door uh, het regime zijn uitgekozen. Nicole Lefeva over Syrië. Wij gaan naar Tom van het Hek. Het is inmiddels twaalf eh, minuten over half acht. Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ajax, daar gaan we het over hebben uiteraard. Hij heeft een prima Champions League-avond gehad. Thuis tegen Dynamo Zagreb werd het 4-0. Ja. Um, je hebt die wedstrijd gezien. Hoe zat het nou? Was Zagreb zo zwak of Ajax zo goed? <tus> Ja, die vraag is wel een hele terecht hoor. En de waarheid ligt zoals zo vaak in het midden. Ajax speelde, uh, daar waren twee dingen echt opvallend aan, speelde zeer geconcentreerd. En werkte heel hard en vooral ook met elkaar. En dat zijn net twee zaken die de laatste tijd nogal in het spel van Ajax ontbraken. En als Ajax die dingen doet, dan kunnen zij echt goed voetballen. De weerstand was mager, zeker eigenlijk na de 1-0 e uh, gooide dit team al bijna de handdoek. Heeft nog geen punt gehaald in de Europa League. Neemt niet weg dat 4-0 winnen in de Champions League. Met een paar prachtige doelpunten, met name heel mooi combinatievoetbal. Wat aan die doelpunten vooraf ging. Uh, Ajax toch wat dat betreft wel een stap voorwaarts heeft geholpen. Ook uh, in mentale zin. Uh, telt weer eens een beetje zo'n uitslag. Uh, kortom, het was wel een heel mooi avondje voor Ajax. En ze dwongen het voor het grootste deel toch wel zelf af. We uh, moeten niet uh, te euforisch worden dat de aansluiting met de Europese top hervonden is. Daarvoor is het allemaal nog veel te vroeg. Maar neemt niet weg dat Ajax een hele forse stap voorwaarts deed. Gisteren. Ja, nou, we zullen het zien over drie weken geloof ik. Hè? Uit ja. tegen Olympique Lyon. Ja, want is dat, dat te blijft... doen? Nou ja, is dat te doen, uh, thuis tegen Lyon had Ajax het heel moeilijk, speelde 0-0, maar het ontzag dat Lyon was groot, inmiddels heeft Lyon twee forse nederlagen tegen Real Madrid achter de rug, die zijn natuurlijk wel ongenaakbaar, en Ajax heeft een gunstige uitgangstelling, elk ander gelijkspel dan 0-0 is uh, voldoende om zich dan direct voor de tweede ronde te plaatsen, en ook bij 0-0, uh, gezien het saldo nu, heeft Ajax dan een uh, enorme grote kans, kortom, uh, ja ze reizen daar denk ik wel met enig vertrouwen heen, neemt niet weg dat elke nederlaag uh, de boel weer meteen op zijn kop zet. Dus het wordt een heel, heel spannend avondje over drie weken. Maar Ajax zal er toch met een stuk beter gevoel naartoe reizen dan hoe ze destijds aan die thuiswedstrijd begonnen. En de kansen zijn er zeker, hoor. Die zijn er zeker. Oké, okay, hoe zit dat met de drie Nederlandse clubs in actie vanavond in de Europa League? Wat, wat zijn ja. de vooruitzichten? Nou, die vooruitzichten zijn in twee van de drie gevallen eigenlijk relatief eenvoudig. Want PSV moet toch echt van uh, Hapoel Tel Aviv thuis uh, gewoon winnen. Daar hoeven we niet te veel woorden aan vuil te maken. Twente moet van Odense winnen. Deense club, prima club. Maar uh, Twente is daar gewoon te goed voor en doen dan hele grote forse stappen voorwaarts of plaatsen zich misschien al direct. En het spannende vanavond zit hem in onze nationale koploper AZ. Die spelen tegen Austria-Wien in Wien. En ja, er staan één punt maar daarop voor. Dus dat wordt een, een lastige wedstrijd. We hebben thuis 2-2 gespeeld. Iedereen die die wedstrijd gezien heeft zegt ja AZ had die wedstrijd gewoon moeten winnen. Neemt niet weg dat AZ in Europees verband en ook uit. Ze hebben nu een keer gewonnen dit jaar maar over het algemeen wat moeite heeft. Kortom, dat wordt de spannendste van vanavond. En die kan ook meteen beslissend zijn of AZ ook meegaat naar de volgende ronde. Maar um, ik dicht er toch wel gewoon goede kansen toe. Dus een puntje of zeven vanavond zou weer heel mooi zijn voor Nederland. Kijk eens aan. We bespreken het morgen. Tom, dankjewel. Okay. Wereldleiders in Cannes die bespreken Griekenland vooral de komende dagen. Maar er valt nog wel meer te praten op de G20. Er zijn belangrijke uh, kwesties nog te bespreken. Verkeer bespreken we met John Oka. Ja, met tot dit moment de grootste knelpunten in de regio Amsterdam en Eindhoven door ongelukken. Zo staat er op de A8 naar Amsterdam bij Oostraan 5 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met twee auto's en een, en een motorrijder. Bij Ooststaan is de linkerijs ook afgesloten. Daar er dat ook flink was op de A7. Komen we vanuit Hoorn. 10 kilometer langzaam rijden tussen Purmerend en Kroopitsaam En ook op de ring Amsterdam, de A10 is een ongeluk gebeurd bij Diemen. Er staat 4 kilometer vanaf Schellingwoude En bij Diemen is de linkerreis ook dicht. De regio Eindhoven op de A50 komen er vanuit Os... bij Industrietrein Ekkersrijd, 8 kilometer. Daar is de rechterrijst ook dicht, zijn op de A67 vanuit Venlo gezien. En staat tussen Afrit Zomeren en Gelderop op 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht, de G20-top in Kammer. Zo zei het al begin vanavond, want gisteravond was er al een vooroverleg... tussen Merkel, Sarkozy en Papandreou. Daar heeft de Griekse premier te horen gekregen... dat Griekenland voorlopig geen nieuwe lening krijgt... vanwege zijn plannen om een referendum te houden. En ook mag dat referendum, wat Merkel en Sarkozy betreft... niet gaan over het hulppakket... Over dat en ook over de echte G20-top praten we met Steven Brakman... hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Brakman, goedemorgen. Goedemorgen. Papandreou is uh, bij Bondskanselier Merkel en president Sarkozy... op het matje geroepen, zo kun je het wel zeggen. En die twee hebben dus duidelijk gemaakt dat het referendum... dat Papandreou wil, niet over het hulppakket mag gaan. Het moet gaan over uh, de vraag... wil Griekenland nou wel of niet in de eurozone blijven? Wat vindt u van die eis? Dat lijkt me een hele goede eis. Eigenlijk komt, uh, komt het op hetzelfde neer als Griekenland een referendum houdt over het no noodpakket. Dan komt het eigenlijk ook op hetzelfde neer. Als ze daar nee tegen zouden zeggen, dan zou Griekenland eigenlijk ook uh, de euro moeten opgeven. Dus ik denk dat de vraag eigenlijk op hetzelfde neerkomt. Als Griekenland niet accepteert dat ze in ruil voor, die, uh, voor dat noodpakket ook zelf iets moeten doen, ja, mm. dan houdt het eigenlijk op. Alleen is op deze manier meteen de consequentie duidelijk, als je, dat dat als je het zo stelt. Precies, dan is het meteen duidelijk. En ik denk ook dat het uh, eigenlijk wel goed is. Want Griekenland, uh, ja, Europa... aan de ene kant zijn regeringsleiders heel besluiteloos geweest. En die hebben eigenlijk heel weinig gedaan uh, de afgelopen anderhalf jaar. Aan de andere kant heeft Griekenland eigenlijk ook vrij weinig gedaan. Dus iedereen weet wel wat er moet gebeuren. Griekenland moet bezuinigen. Er moeten allerlei maatregelen worden genomen. Uh, dat doen ze niet. Ze rollen van de ene staking in de andere. Uh, en Europa aan de andere kant is ook heel besluiteloos. Dus ik denk uh, dat die G20 toch een hele belangrijke uh, taak heeft op dit moment. Ja, alleen hier... Uh... Meneer Brakman pakken ze dan toch even door... want dan draaien ze de geldkraan voor Griekenland dicht. Die zesde tranche van noodhulp van 8 miljard... wordt voorlopig even niet uitbetaald. Is dat nou wel verstandig? Dat is niet verstandig als je uh, Griekenland echt in, uh, binnen het eurogebied wil houden. Maar goed, Griekenland die moet nu ook uh, zelf iets doen. En ze moeten ook duidelijk maken dat ze bereid zijn iets te doen. En ik, eigenlijk is dat, dat referendum van Papandreou niet zo'n gek idee. Uh, hij heeft misschien gedacht, ja, die rol van de ene staking in de andere. Uh, er moet nu eindelijk ook binnen Griekenland het besef doordringen... dat er iets moet gebeuren. En hm. dat referendum helpt, helpt daar misschien bij. Maar dat, dus dat is zou... Ja, maar ze straffen hem dus dan wel met, met, die, met die 8 miljard die ze niet uitkeren. Brengt dat Griekenland dan nog verder in de problemen? Want die economie die stagneert daardoor nog verder toch? Ja, maar stel dat Griekenland dat allemaal misloopt... en dat het referendum, uh, uh, dat het antwoord op de vraag of de euro moet blijven nee, nee is... ja, dan heb je 8 miljard weggegooid. Dat ja. krijg je niet meer terug. Griekenland, die, op het moment dat ze uit de euro stappen... dan kunnen ze die schulden niet meer terugbetalen. Die luiden allemaal in euro's. Dus dan ben je die 8 miljard ook kwijt. En waarom zou je dat doen? Nou gaat het um, naar alle waarschijnlijkheid vooral over die euro en de eurozone. Hè, om, uh, op die G20 top. Het zou nog over andere dingen gaan. Onder andere voedselprijzen. Maar verwacht u ook dat de euro de top gaat domineren? Nee, de, de euro die domineert de top absoluut. Ik, uh, eigenlijk ga, gaat het over de mondiale recessie en de speciale rol die Europa daar, daar nu binnen speelt. Uh, het is toch heel turbulent binnen Europa en dat helpt het oplossen van die recessie niet mee. Dus ik denk het hoofdthema is de mondiale recessie en de speciale rol die Europa daar binnen speelt. Ja, daarnaast zijn er ook wel andere onderwerpen, financiële deregulering, mm. die voedselprijzen die u net noemde, ja, over corruptie. Maar dat zijn eigenlijk, ik denk toch, wat ondergeschikte punten geworden. En gaan landen als China en de Verenigde Staten die last hebben van de Europese crisis Europa de duimschroeven aandraaien denkt u? Ja, ik denk dat die niet-Europese landen... die uh, proberen toch Europa te overtuigen... dat het moment van uh, beslissingen nu toch wel echt aangebroken is. Anderhalf jaar lang hebben die regeringsleiders eigenlijk... het probleem wat voor zich uitgeschoven. Vorige week is er dan toch een lichte doorbraak geweest... Dat, dat de richting van die maatregelen nu wel duidelijk is. Alleen, het is nog steeds vrij besluiteloos. Het bedrag is te weinig. De concrete invulling is eigenlijk ook nog niet goed uitgewerkt. Dus ik denk dat die niet-Europese landen... die zullen toch uh, Europa overtuigen... Dat, dat het nu echt tijd is voor maatregelen. Ja, ik denk dat... ook dat, dat er moet worden nagedacht over plan B. Wat gebeurt er als uh, Griekenland uit de euro stapt? Ja, u uh, geeft het al aan. Uh, Europa is besluiteloos. Er wordt er veel gepraat. Er is veel kritiek opgekomen vanuit de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld. Um, ja, ja, maar hebben ze iets om, om de druk op Europa op te voeren? Kunnen ze ook sancties stellen? Kunnen ze de duimschroeven aandraaien? Nee, het is niet een kwestie van sancties. De, de, de G20 die kan sowieso niet zoveel. Het is een, een vergadering eigenlijk, een overlegmoment. Uh, ik denk dat het echt een kwestie is van overtuigen. En ook ook proberen uh, te overleggen met elkaar wat er kan gebeuren. Dus Europa is een speciaal probleem. Uh, de mondiale recessie is een groter probleem. En ja, wat kunnen we nu doen als uh, mondiale gemeenschap? En dat is op dit moment helaas niet zoveel. De schulden moeten worden gesaneerd. Dat geldt voor veel landen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Verenigde Staten. En er is eigenlijk maar één groep landen die nog iets zou kunnen doen. Dat zijn landen zoals China en India, Brazilië. Die hebben een uh, overschot op de lopende rekening. Uh, die kunnen ze dus nog iets, iets permitteren in de zin van uh, stimuleringsmaatregelen of in ieder geval minder snel uh, uh, vervelende maatregelen nemen. Nou zijn er voor uh, analisten, beleggers, uh, politici, uh, inwoners van de verschillende landen... al heel wat beslissende momenten geweest. Althans, daar leek het op. Dat is tot nu toe steeds niet gelukt. Uh, we hoorden eerder van analisten dat ze vooral nu uitkijken naar de G20... en minder verwachten van de voorgaande eurotoppen. Denkt u dat dit inderdaad dat doorslaggevende moment wordt... Ja, dat hoop ik. Uh, het klopt wat u zegt. Het, het aantal crisismomenten, uh, dat, ja, het is een lange keten geworden zo langzamerhand, maar ik denk dat er nu echt wat moet gebeuren. En dat Griekse referendum dwingt dat misschien toch af. De kans dat die Grieken ja zeggen tegen die uh, enorme bezuinigingen uh, waarvoor ze geplaatst zijn, geplaatst zijn dat, dat is denk ik toch wel uh, vrij groot. Ik denk... Dat, dat de bevolking nee gaat zeggen tegen de euro. Ik kan me het eigenlijk niet anders voorstellen op dit moment. Ja, wat moet er dan gebeuren? Dan hebben we een plan B nodig. Wat gebeurt er met Italië? En eigenlijk zijn de maatregelen dan weer hetzelfde. Dat noodfonds moet worden uh, verhoogd. Dus het bedrag wat erin zit, moet, moet groter zijn. Uh, de banken, het eigen kapitaal van die banken moet groter worden. Dus het type maatregelen is eigenlijk hetzelfde. En het moment dat er nu iets moet gebeuren, ja, dat, dat breekt nu toch echt aan. Nou, we zijn benieuwd uh, of er wat gaat gebeuren uh, de komende twee dagen. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, vrijwel alle kanten staan natuurlijk ook stil bij de opgevoerde druk van de EU-leiders... richting de Griekse premier Papandreou. Geldkraan dicht voor de Grieken, meldt de Telegraaf. Volkskrant schrijft, EU zet Griekse noodhulp in de wacht. En dat heeft dan allemaal te maken met dat Griekse referendum. Papandreou wil nu dat zijn eigen volk de kans krijgt... zich uit te spreken over het Europese noodpakket. Volgens de Duitse premier Merkel draait het referendum impliciet... om de vraag of Griekenland in de eurozone moet blijven. Uh, over een eventuele uittreding van Griekenland zegt de bondskanselier. In de Frankfurter Allgemeine. we zijn er klaar voor. Een lening van 8 miljard euro, waar vorige week groen licht voor werd gegeven, is opgeschort. De Telegraaf weet het zeker. Rijk leefde meer dan één leven. De krant noemt de gisteren overleden acteur Rijk de Gooien, een van de meest karakteristieke filmacteurs die Nederland ooit heeft gekend. Zijn vrienden zeggen dat hij eerder deze week afscheid nam met de woorden... ik heb een mooi leven geleid, ik wil niet als een oude gek eindigen. Ook in de andere kranten staan kleine portretjes van de gooier. Het AD bijvoorbeeld noemt hem een man van uiterste, een kroegtijger... komiek en begaafd acteur. De volkskrant toont een foto van de gooier op Nieuwjaarsdag 1965... samen met Zeveni Johnny Krijkamp. Vrolijk met een fles champagne. Al giet een onoplettende gooier de inhoud niet in het glas van Krijkamp, maar in zijn schoot. De Occupy beweging in de Verenigde Staten heeft de haven van Oakland in Californië geblokkeerd. Al het scheepvaartverkeer ligt plat. Deze lokale verslaggever van CBS San Francisco was al vroeg ter plaatse. These folks are calling themselves the first wave of demonstrators here at the Port of Oakland. You can see well, a couple dozen demonstrators they have blocked this fence. They tell me their goal by the end of tonight is to block every single fence along the port. Uiteindelijk bereikten duizenden Occupy betogers de haven van Oakland. Hevige protesten zijn in reactie ...op hardhandig politie ingrijpen bij een demonstratie eerder die dag. Dan de Europese boer, die moet plaatsmaken voor beren en wolven. Trouw schrijft dat de komende jaren door heel Europa... ...zo'n 1 miljoen hectare landbouwgrond zal worden omgevormd tot een wildernis. Dit moet dan ten gunste komen van de grote zoogdieren... ...die op steeds meer plaatsen verdwijnen. Het gaat in totaal om tien gebieden. Het plan om, die plekken, om op die plekken beren en wolven weer de ruimte te geven is een samenwerkingsverband tussen het Wereld Natuurfonds en diverse Europese organisaties. 2020 moet het werk zijn afgerond. Er liggen al plannen om het gebied verder uit te laten groeien. Tot de grootte van tien keer Nederland. De wildernis moet worden gefinancierd uh, door inkomsten uit toerisme. Beerzoekvrouw. Het woord in de arena gisteravond was overwinteren. En Ajax behoudt het uitzicht. Het AD schrijft dat de Amsterdamse club in de Champions League wedstrijd tegen Zagreb hier en meester was. De club won met 4 tegen 0. De website van Voetbal International vat de wedstrijd als volgt samen. Wervelend Ajax wint met speelsgemak van Zagreb. Overwinning van Ajax wordt ook op Twitter gevierd. Maker van het derde doelpunt. Siem De Jong schrijft: goed resultaat vandaag. Echt als team gespeeld, nu zondag ook. Jody Lukoki had naast de overwinning nog iets anders te vieren. De rechtsbuiten twittert Champions League debuut heerlijk. Today was a good day. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur zoomen wij in op de top, de G20-top in Cannes. We gaan eventjes naar onze correspondent in Duitsland. Want uh, hoe staat het ervoor met uh, Merkel en de zijne en de haren? Dan naar uh, Griekenland natuurlijk ook even Corny Kees over de eisen... die tot nu toe opgelegd worden aan uh, Griekenland. En we proberen de vakbonden te bereiken vanwege het massa-ontslag bij ING... Ik zou zeggen, blijf luisteren. Ik kreeg een envelop toegeschoven met uh, 75 gulden. Weet dat nog goed? Dat heb ik toen aangenomen. Dat was niet handig.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Het Batteriecomfort. komt voor. De raindance-douches van Hans Grohe. Kijk op batterie.nl Wat je van ver haalt is lekker. Sunny Bergman reist over de wereld op zoek naar goede seks. Hoe zit het met seks in een huwelijk? Bij de Mosel in China delen geliefden alleen het bed. Vanavond in 3 Sunny Side of Sex. Rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 3. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Uw werknemers komen met frisse energie naar hun werk. Maar gaan ze ook met frisse energie weer naar huis. 365 stimuleert bevlogenheid en bevordert zo de productiviteit.